Een kamermeerderheid wil de wet aanpassen zodat bezittingen en schulden alleen gemeenschappelijk zijn als ze tijdens het huwelijk samen zijn opgebouwd. Volgens de advocaten en bemiddelaars werkt de aanpassing van de wet alleen als mensen hun boekhouding goed bijhouden. Maar ze vrezen dat echtparen alsnog alles op één hoop gooien en bij een scheiding toch voor nare verrassingen komen te staan.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 De Nederlander die in Egypte vastzit op verdenking van terrorisme... weigert nu ook te drinken. Hij was elf dagen geleden al in hongerstaking gegaan. Volgens een advocaat is hij de mishandelingen in de gevangenis zat. Ook wil hij dat een rechter zich over zijn zaak buigt. De man was in Egypte om Arabisch te leren en werd in augustus opgepakt. De advocaat vindt dat Nederland te weinig doet om hem vrij te krijgen. Het weer vanuit het Zuidwesten regen. Het wordt 8 tot elf graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. Bij Rotterdam staan korte files voor de Van Brinoorbrug in beide richtingen. Want de brug heeft even opengestaan. Ik heb het over de A16, onderdeel van de ring van Rotterdam. Elders op de ring, op de A20 vanuit Gouda. staat nog file tussen het plein en Rotterdam-Krooswijk. Twee kilometer. Maar dat zal snel oplossen, want de weg is weer vrij. Er was daar een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie.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 that I That I would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 Time was on our side I've put in for too many years To let this pass us by seen anything, you're much more than you and me, extraordinary, oh, I never loved, I never loved, my heart so much misery I will not break the way you did you felt so hard